Goedemiddag, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen mogen over twee weken misschien weer naar school. Het kabinet hoopt dat de basisscholen en de kinderopvang op 25 januari al open kunnen. Het is dan wel de bedoeling dat de Britse variant van corona niet te veel rondgaat. Dat wordt nog onderzocht. Bijvoorbeeld in Lansingerland in Zuid-Holland. Na een uitbraak in een basisschool, zegt onze verslaggever. Dat was ook een uitbraak waar die Britse variant bij onder de hoek kwam kijken. En daar willen ze zicht op krijgen, op die variant. Jonge mensen zouden extra vatbaar kunnen zijn voor die Britse variant, maar dat wil de GGD zeker weten. Dus wordt de hele gemeente getest. Zo'n 60.000 mensen. Dat is een enorme operatie, die is niet eerder gedaan in Nederland. Het is voor het eerst dat het in Nederland is gebeurd, het is in Liverpool gebeurd, het is natuurlijk in China een aantal keren gebeurd, het is in Slowakije gebeurd, maar nu dus ook in Nederland. En als de Britse variant geen groot gevaar blijkt te zijn, dan wil het kabinet de basisscholen dus op 25 januari weer openen. En een flinke Daling in de coronacijfers. In een dagtijd werden zo'n 5500 nieuwe gevallen gemeld. Dat aantal was sinds begin december niet meer zo laag. En ook in de ziekenhuizen gaat het de goede kant op. Ondanks dat er vandaag iets meer coronapatiënten liggen. De KNVB heeft de cijfers van de VAR onder de loep genomen. Tot de winterstop werd de videoscheids in één op de drie eredivisiewedstrijden gebruikt. 34 keer leverde dat ook een juiste beslissing op. Perfect is het systeem trouwens niet, want volgens de KNVB maakte de VAR ook een aantal fouten. Of scheidsrechters negeerden de adviezen. En Karel uit Zundert wil absoluut geen bushalte voor zijn huis. Daarom heeft hij vanochtend een bestelbus geparkeerd op de plek waar de halte zou moeten komen... ...om de werkzaamheden tegen te houden. Dat wil hij elke dag gaan doen. Dat ga ik elke dag doen, want ik heb geen andere keuze om het tegen te houden. En dan moeten ze maar zeggen hoe ze het gaan doen. Volgens Karel zit de gemeente een bewust dwars en blokkeren de bussen zijn garagebedrijf. Je kunt er niet in, je kunt er niet uit. De, de kastjes, die rammelen, de, de bordjes die rammelen eruit...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 In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 West richting de A10 Noord. Staat tussen de Koentenel en Landsmeer 2 kilometer. En je hebt een kwartier vertraging. Door bergingswerk na een ongeluk is bij Landsmeer de rechterrijs ook dicht. Daardoor loopt het ook weer vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort staat 3 kilometer. En heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. And for love's sake! Each mistake! Oh you forget En zo both of us learn to trust. Not run away. Er was no time. Play. <laughs> We build it up I'm no. vertellen wat we in dit uur nog gaan doen. We gaan Sos Live onder meer nog doen. Straks al half vijf. En misschien, Albert Jan, komt deze plaat ook nog wel een keertje langs in Sos Live. Dan de live uitvoering van deze single van Eswet Simpson. En Salid as a rock. Ditmaal de gewone versie. Lekkere muziek uit de jaren tachtig. Zo in de derde laatste uur van dit programma. Zo wordt op zaterdag gehoord. Salid as a rock, inderdaad. En wat gaan we buiten Sos Live nog weer doen?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 Place but the same this town Even het uh, kippenvel momentje op de zaterdagmiddag met Beth Hart. En inderdaad, uh, de LA Zong. Dit is ZFM Zandvoort. En hier is Elton John. I guess that's why they call it the blues. Don't wish it away. it like you and me. I could can only get better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 Dankjewel, uh, Albert-Jan. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook uh, nieuws van uh, Davina Michel... want die heeft die uh, mooie plaat uh, Beat Me gemaakt... voor eigenlijk verleden jaar. Hè. mei zou uh, de Grand Prix uh, hier in Sanford uh, plaatsvinden. Nou, dit jaar gokken we dat het in september allemaal wel doorgang uh, kan gaan vinden. En Beat Me, die komt weer terug waarschijnlijk, heeft ze verteld. En dan in een uh, remix...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 day when the ceiling keeps the night away i made it home at last oh, oh. give me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 verdient een Tuus. Zo, is het maar net. Waar heb je die uh, Tinder-advertentie gevonden, Albertje? Bij, uh, bij uh, ja, noem ze een ze, wagen ze site. Uh, uh, Tinder.nl. Tinder. Oké, okay. nou, dat was uh, Sus, dier van de week. En uh, ja, als je geen intimiteit bent... dan moet je gewoon nog uh, Susanne zeggen, natuurlijk. <middel> ja, ja, ja, ja, nou. Dan doen wij dat maar, hè, voor de dier van de week. Susanne, VOF de kunst. We zitten samen in de kamer... Stereo staat zacht En ik denk nu gaat het gebeuren Hierop heb ik zo lang gehoord Even lekker, hè? Deze van VOF, de kunst. En hey Susanne, ik ben stapelgek op jou. Ja, uiteraard voor het Dier van de Week. Want dat is Sus, het Dier van de Week. Dat kan je ook vinden uiteraard, op de website van het Kennemer Dierenthuis hier in Zandvoort. We alle dieren uit de hele regio trouwens bijeenkomen, om het zo maar even te zeggen. En dat heb je ook met het vosje, die opvangen in Amsterdam. En uh, daar hebben we contact mee gehad. Dus het gaat redelijk goed met, uh, met de vos. Vertel, vertelde die meneer waar jij aan de telefoon was... dat er ook vossen waren gesignaleerd op de wallen? Ja, <lacht> hij, zegt, <lacht> hij zegt, ze lopen hier geregeld over de wallen, zei hij. Ja, ja. <lacht> nou ja, dus... Dat zijn uh, wel echte vossen. Over, over, over, overal zie je een vos. Mooi verhaal, hè? Ja. Dat was inderdaad het verhaal van uh, Gijs... Uh, die uh, dat uh, aan mij vertelde aan de telefoon.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 voor het goede doel om die kinderen en de ouders te ondersteunen daar in Cambodja. En ook Roger Hodgson was van de partij in 2015 in Zürich. En deed een van de grootste hits. Ook geschreven trouwens door hem van Supertramp. We hebben het over Give a Little Bit. Samen met de kinderen. Dus die zingen lekker mee op deze plaat. Hier is Give a Little Bit. Mooi concert van Roger Hudson en Keith Little Bits. Uiteraard van Supertramp. Ja, dat heeft hij allemaal gedaan voor het goede doel. En ze hebben gelukkig heel veel geld daar opgehaald. Met dat concert in Zurich. Dus alles voor, voor de kinderen dan daar in Cambodja. En de ouders ook. Morgen weer een SOS live. Weet je al wat je gaat doen morgen of niet? <laughs> Ik heb de wereld op die, die lijst van ons gezet, van live registratie. Ik zag wel wat beweging in de lijst, ja, dat klopt. klopt. Maar welke definitief wordt, ik weet het nog niet. Nee. Uh, Ga door... nog een nachtje erover slapen? Ik, ik, ik constateer zelfs dat jij je huiswerk gedaan hebt. Ja. Keurig voorbereiden van wanneer, waar en hoe. Is het Wat niet? eng, hè? 23 uh, september 2015. Dus je legt, dus je legt de standaard wel hoog. Uh, ja, een beetje voorbereiding. Dus... Ja, maar goed. Uh, nee, laat mij rustig bij een zondagochtendje met mijn eitje... en uh, mijn voorbereiding voor het uh, op zondag. Uh, ja, morgen zijn we er gewoon weer. Ik kom er wel weer uit, hoor. Alleen worden we niet herhaald trouwens zondag nee. op zondag. helaas. Dus, uh,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 Truinend door de korenvelden Voedsel zoekend voor haar jonge helden Langs heggen en hagen En wachtend, wachtend tot een muis komt opdagen Zwerftochten door lanen en paden Langs een rivier waar ze doorheen moest waden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 Stop.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 That's right, you still young. I hope you learned a valuable lesson from all this. You know? Go find somebody like me one of these days. Until then, you know what you gotta do? You gotta get on out of here with that alleycat Cole Wan. Hush, puppy, shoe and crumb cake. I saw you. Dat klinkt allemaal niet goed hè bij deze single van Orange Juice Jones and The Rain. Wel leuk om hem weer een keer te draaien. Echt uit de beginperiode van mijn piraterij en zo, Albert Jan. Dat is Toen tijdens... ik nog een lapje voor mijn ogen gehad. De Piratenrij. De radio Piraten uh, in Stamford uh, in met mijn maten. Jazeker, dat was uh, Orange Juice Jones. Uh, lekker om hem weer uh, gedraaid te hebben. Jij bent al aan het poetsen, dat betekent dat we weg moeten. Ja, of ja, ik ga de plaat poetsen, ja. ja dat wat ben je allemaal aan het doen, joh? De studio aan het uh, schoonmaken. Ja, nee, dat, moet, dat wordt allemaal. Corona regelt Dat is zo, dat is zo. Dus, Klopt. Dat doen we. Dus, want morgen, ja, morgen gaan we weer.